krijg ik die stomme knopen weer niet los. Dat valt tegen, hè. Ja, doe in het vervolg eerst uw slaapkleed uit. voor je mij lastig van. Ja, zeg, zei, ik ben kapot. Oh, leuk, Oh le. Schat, je krijgt van mij wel een nieuw. Mm. Kom, actie. We moeten ervan profiteren, hè. Ja. Oh, ja, oh. Ja. Oh, Geen paniekmakker, daar zijn de padden van Sea Village. Dan zal ik er maar mee opvouden zien. Sea Village, wij brengen de zee op je bord, dag in, dag één. Ah, okay. Proef onze vernieuwde zeewolf à la -comancelle. nu tijdelijk in extra grote poten. Die Sea Village reclames elke morgen, die beginnen ferm op een zenuwen te werken. Zeewolf à la Provençal uit de diepvries, het idee alleen al... Je zei die Normandische gelezen van drie weken geleden al vergeten, Pieter. Oeh, was dat diepvries? Ja. Dat kan niet. Jawel. En die waren trouwens ook van Sea Village. Nah. Allee, weet je nog, Pieter. Je vond ze zo smakelijk dat je daarna niet van mij kon afblijven. Nah. Je werd zo content van het eten dat we dat direct moesten vieren van nu. ja. Nah. Je hebt me anders niet tegengehouden, hè, schatje? En geef toe, seks in de keuken, waar <hijen> kun je beter zijn? Ik bedoel, voor het duveltje achteraf. Oh, my, jij onnozel, <hijen> mm. <hijen> Had je, dat trouwfeest waar jij vanavond absoluut naartoe moet? Dat is toch bij de grote baas van Sea Village, hè? Of niet? Ja. Ja, zijn zoon trouwt, waarom? Heel goed. Ik zal daar eens langs mijn neus wegvragen... wat ze allemaal in die saus van die tongfilet doen. Dan maken we die vanaf nu elke dag ja, zelf. Zie maar dat u gedraagt daar, hè. Nou, dat moet jij nu juist niet tegen mij zeggen, hè, schat. Dat weet je toch al lang? Oh, ja. Kom hier, Normandisch tongfiletje. Dat ik u <laughs> verder opeten. Op oh, eten. Wat de toch rust. Oh. Goedemorgen, meneer De Meijer, met de receptie. Meijer? Oh nee, verdomme, wat doe ik... U was ik het... gevraagd om rond half negen oh. gewekt te worden? Wat blie? Half hm. negen? Nou, Uw ontbijt komt er meteen ja, aan, meneer. dank u wel. Verdomme, ik moest... Eh, ey, hey, dat, dat plakt hier allemaal. Ey, mm. wat heb jij gedaan, De Meijer? Mm. Godverdomme, wat heb jij met mij gedaan, jong? Mm. Oh shit! Ik moest al lang beneden zijn. Wat is, uh, is mijn slip? Wat is mijn slip? Wat is mijn slip? Sit daar, domme! Oh, Ik moest al lang beneden zijn.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 Wat heeft er vermerken nu weer gebeten? Dat is verdomme een uur te vroeg. Ah, meneer was niet van plan om vandaag op tijd te gaan werken. Nee, want meneer was eigenlijk van plan... zelfs nog wat met u te gaan spelen. Oh ja? ja we moeten het maximum halen uit die twee weken, schatje. Niks aan te doen. Oh. Aan ah, u mijn uitleg zal het niet liggen, hè? Ja. Ja. Ja. Juist op tijd voor een triootje, ja? Ach, oh, godverdomme. Wat komt jij hier doen? Anneke, zie hier ze.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 Dat vind je niet, Pieter. Ja. ja. Zo bruin en, en... en zo slank, Guido, Allee, kom, kom, kom zitten. Oh, zie. Kom Guido, wat is dat? Een cadeau. Dat is voor u. Het Is maar iets kleins hoor. Het is kleins zo. Dat, dat weegt bijna een kilo? Oh, hm. oh Pieter, zie. Je. Oh, zo schoon. Ja. Oh, zie, je. dat zijn schitterende stoffen. Oh, en die kleuren.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 Wat is dat voor een vraag, een brave jongens? Sorry, meneer, ik werk hier nog niet zo lang. Nee. Verder nog iets? Nee, nee, nee, nee. Wat nee. nee. dat ook op de rekening? Wat lopen er toch ongelooflijke losers rondom de wereld? Zeg, zeg, ja. Niet direct omkijken, ja. maar je moet die Amerikanen eens bezig zijn met hun oesters. Zie maar dat ze niet zien lachen Steve, we moeten daar nog zaken mee doen. Het <laughs> zit daar toch niet te veel mee heen. Ik heb die gasten al lang in mijn binnenzak. Ja. De zaak is van oesters gesproken. Waar blijft u, Valerietje? <laughs> daar is ze. Ze ziet er niet goed gezind uit. Christian, Steve. Ah, Sorry dat ik een beetje te laat ben. Hè. Is die koffie nog warm? En, eh, Valérieke, hebt heb je al de hoeken van zijn kamer mogen zien? Of mogen we dat niet vragen? Ik weet niet waar dat je het over hebt. Nee, ah, het is al duidelijk. Je hebt hem dus niet kunnen bekeren. Ja, sorry, Steve, ben nog niet goed wakker, oké? Okay? Mm -hmm. oh, je hebt ondertussen wel al een fles leeg gemaakt zie je. Ja, we hebben gisteravond nauwelijks de kans gehad, hè, schoonheid. Ja, wat weet je, Christian? Ze moest gewapend zijn... om mij er te kunnen verleiden, hè? Oh. oh, oh, oh, oh. Dat was dus niet de bedoeling.